Goedemorgen. Oh, dag, meneer Bosraaf. Nee, wat jammer nou, die is er niet. Die is naar het ICVA, weet je wel? Het Internationale Congres van Aannemers. In Barcelona, ja. Ja, ja, ja, ja. Met ingenieur Polleman en neef Eve. <laughs> ja, die zal wel lekker in het zonnetje zitten, hoor. En wij maar swoegen en bloeteren, hè, en meneer Bosraaf, ja. Oh, oh, wat zullen de heren daar bruin bakken, dacht u niet? Ik zeg net dat... Goedemorgen. Kijk nou eens. Doorpraten, niks laten merken. Wie? Bosraaf. Bosraaf? Nee, ik ben dat niet, zeg. Zeg dat ik er niet ben. Bosraaf, nee, doorpraten. Ja, hè? Nee, er, nee, er is niet zo, hè, meneer Bosraaf. Er vloog je net een aap voorbij alleen maar, hè? Ik bedoel, een hond. Zo, zo heet zo'n ding. Een vogel? Natuurlijk, een vogel. Kon hier er even niet opkomen, hè? Maar ik zei het dus al, meneer Biel zit op dit moment hoog in droog in Barcelona. Ja, en je nou, waar? Vooral ja. droog, ja. Moet je maar broek eens kijken. Wat, wat zegt u, meneer Bosraaf? Oh ja, verleden jaar bent u door de Bond uitgezonden, hè? Naar dat congres, zeg vertel eens, hoe is dat nou? Een ramp, het is een ramp. Oh ja? God, wat heerlijk voor u, zeg. Een held, eerlijk. En met volle teugen dus. Ja, azijn zal hij bedoelen. Ja, die heerlijke temperatuur daar, hè? 40 graden onder nul in mijn kobertje. Leuk, leuk, leuk, zeg, leuk, leuk. En dan te bedenken dat meneer Biels daar nu allemaal van zit te genieten. Heerlijk, ja. hoor. Ja, ja. Hij was er zo echt aan toe, hè, de schat. Ja, dus, he, he, he, he. ja, maandag is hij weer terug, meneer Bosraaf. Ja, dan bel ik wel even. Dag, meneer Bosraaf. Ja, dag, meneer Bosraaf. De groeten, hoor. Uit mooi Barcelona. Ole. Ja, allemaal olé. Ja, zeg... Wat doet u hier nou? Ik kom spoken te hellen, ik kom een beetje spoken, daar heb ik zin in. Maar u zou toch pas maandag terugkomen? Precies, maar om terug te komen moet je eerst heen gegaan zijn, dat nog wel. Bedoel je, zijn jullie niet vertrokken? Jazeker wel, vertrokken zijn zeg. Eén poel van ellende van het vertrek had, viel me waarachtig nog mee dat we het toestel haalden. Zeg, wat is er gebeurd dan? Nou, vraag dat liever aan. Voilà. Als je over de luchtpiraat spreekt, dan trap je hem op zijn staartvlak. Gooi! Wat is het? Is er? Wat, wat is het? Dat gezicht, die blanke onschuld. Had je hem even bij de douane bezig moeten zien? Jawel, jawel. Geef, geef mij de schuld. Nou, wie, wie moest ze nou de smokkelen? Morgen, chef. Morgen te hellen. Morgen, even. Nog één, mijn co Morgen, chef. Morgen te hellen. Morgen, even. Nou, morgen, Paul, dan maar. Morgen, Paul, stralend er wel, jongen. Morgen, Paul, of je neus bloedt. Nee, dat is gestopt, hoor, chef. Naar de toestand anders, hoor. Dat bleef maar doorgaan, hè, met die neus van mij. Aardje gesprongen, denk ik. Aardje gesprongen, denk Paul, de Aartje Aardje gesprongen. De halve rij is lang, een vent met een bloedneus naast je zegt: Goede reclame voor je zaak. Slaan elkaar onderweg altijd bloedneuzen bij Biels Co. Aardje gesprongen, denk ik. ja trof wat ongelukkig, hè. Dat neef heeft mij even een moment aanzag voor de tweede piloot, chef. Dat kan ons allemaal gebeuren, tenslotte niet. oh ja? Is dat een vliegtraditie, dat je de tweede piloot altijd een bloedneus mag slaan? Ja, ja, ja, hoor, ter helle. En wie weet, zeg, wordt het er een, een traditie. Mm. Iemand moet ermee beginnen, tenslotte niet? Ja, dan nou begrijp ik het helemaal niet meer, zeg. Bloedneus, smokkelen. Wat is er nou eigenlijk ja, gebeurd? Ja, smokkelen, zeg. Smokkelen. Dat is een heel groot woord, hoor. Ja, nee, chef. Toch vond ik het niet verantwoord wat u daar deed. Oh nee, po, oh nee. Dan moet u daar zeker de hele week in dat Barcelona... die laffe wijn gaan zitten gebruiken. Of die slappe thee, die Jerry. Ach, weet. Heb je drank gesmokkeld? <laughs> ja, een ja. ouwe. Fles ouwe. In de broek. Waar? In, in de broek. Ach. uitsparing achterzijde. Fles ouwe. Geen mens die hem daar zoekt. Maar ja, <laughs> dan moet je hem bij je hebben. Hè. Het kind daar op Schiphol, dat moet, dat moet je vooral doen. Met een fles ouwe in je broek. Ik zei het niks. Hij zei het niks. Nee, meneer zei het niks. Maar meneer, keek wel even naar me hier, zeg. Na, naar hier, naar mijn ouwe. Ja, geen oog te vanaf, zeg. Wat een waanzin. Ik keek juist zeer onschuldig. Voilà! Precies, Daar heb je het, dat moet je niet doen, want dat kan jij niet, met een gemene gezicht van je. Wat wil je dan, nou? als je daar onschuldig mee gaat kijken, dan voelt een kind dat er iets aan de knieker is. Ja, oh. daar zat je wel even fout, nee, Ja, dat moet jij nodig zeggen, Paul, dat moet jij nodig zeggen, zeg. Jij gaat dat kind dan nog on on onopvallend lopen aanstoten. Sorry, chef, maar ik dacht, wat kijkt die knaap opeens onschuldig, hè? Wat is er met hem aan de hand? Ja, nou, toen was ik helemaal verkocht, zeg. Toen wist die douanepief het al zeker. Ik probeer nog te redden met een grap. Nee, maar, hij zegt, hoeveel collie bagage hebt u bij u? Ik zeg, drie kolie en een dwergpinsertje. Plus een kat in de zak, hè? Ja, dat zei hij toen. Plus een kat in de zak, zeg. Nou, weer even de aandacht op mijn pantalon vestigen, nietwaar. Nou, toen kon ik mee vanzelf. Waar naartoe? Visitatie. Naar het kamertje. Die man zegt, heel gewoon zegt hij tegen mij, kleed u zich maar even uit. Ik zeg, maar dokter, ik kom alleen maar voor een herhalingsrecept. <lacht> Lachen dus, nietwaar, afleiden. Maar nee, hoor. Trek maar uit je bullen. En toen vonden ze hem natuurlijk. Dat dacht je. Nee, nee, nee hoor, te nee, hoor. Beetje mensenkennis, hè? Beetje psychologisch aanpak en huppakee. Hoe bedoel je? Geheimzinnig doen. Met mijn broek. Behoedzaam de broek hanteren. Dat die man erop gaat letten. Hm. Wijzen wijze op. Oolijke glimlach. Zeggen van, uh, daar zit die. Man bevreemd kijken. Knipogen. Rats. Nogmaals wijzen op en zeggen van fles ouwe in de broek. Fles ouwe, uitsparing, achterzijde. Met koordje aan het broekbandje gehecht. Door dummy, tante Lien, dan mevrouw. Met knipoog rats, klaar. Klaar? Klaar, gelooft hij niet zo, man? Nee. Uh, gelooft hij dan niet? denkt dat ik tracht zijn aandacht af te leiden van het jassie. Ach, uh, slim hè, Link, hè? Ja. ja, het begint mijn jasje dan ook, totaal uiteen te tornen, dat wel maar vind niks natuurlijk hè? <laughs> ja, ik triomfantelijk doen van, ziet u nou wel zit in mijn broek, uitsparing achterzijde fles alle, Rad, knipoog dus hè? nou ja, toen wist hij het helemaal niet meer hè? waar je het zoeken moest, modderfiguur. figuur ja, mocht ik me weer aankleden, haastend geblazen, tijdverlies, broek aan, jasje aan, rafels erbij en hollen, wat jij, poogt. Ja, hollen, chef, maar we hadden tijd plenty. Oh ja, nou, we zaten nog in vijf seconden op de kist rode al. Zeg, wat kon je dan zitten met zo'n li liter jenever in je rug? Ja, die, ja. die vervoerde als het moet een vat bier in de broekzak. Ja, ja, ja. <lacht> het zat niet gemakkelijk natuurlijk, hoor, mee. Nee, maar ik heb het voor over, hè. Als ik daar die laffe wijn mee kan omzeilen... ...dan zit ik graag tot Barcelona allemaal, hoor. <coughs> Trouwens, ik was zo onderzeil. Goh, kan jij slapen als je vliegt? Ja, ja, ja, van Neefse Eef pepermunt. Ja. Dat was geen pepermunt, dat waren pilletjes tegen de luchtziekte. Ja, maar dan moet je er nou wel bij zeggen, hè? Hoe je iemand in koele bloeden twintig stuk medicijn kan laten slikken, is mij een raadsel. Nou, jij zet te bedelen. Je had er nog niet op of je zet alweer te bedelen. Maar denk jij dat... dan niet die man wordt ziek. Nee, ik dacht juist nou, ze vallen vandaag lekker. Verschrikkelijk zeg. Ter hoogte van ter hel, hè. Van ten helder bedoel ik. Ik denk, eh, ik, ik word niet goed, denk ik, hè. Ik ga dood of zoiets. Dat ik sta op en rang, hè? Zo voor de vlakte. Bovenop een fles. Slapen geblazen. En hij bleef heel. Toen nog wel, ja, toen nog wel. Onbewust misschien nog iets afgewend. Lenige, intuïtieve lichaamswending, wie weet, het is je borrel. Tenslotte... Ja, dat was een hele consternatie, zeg. Ja, de tweede dus al. Tel even mee. De helder ter helle... De tweede al. Al die passagiers kijken, zeg, van, eh, wat ja, ja. is er met die dikke man in die ja. gerafelde jas ja. aan de hand. Ja. En nee Eef en ik en die stewardes maar sjouwen en ja. sjorren en frikken met het onhandelbare ja. logge lichaam. Ja, wat lach, wat lof, zeg. Sjouwen, sjorren en wrikken. Moet je breekbare waar bij je hebben. Ja, dat was een hele gênante vertoning. Ja, dat moet, je, dat, dat, dat moet jij nodig zeggen, zeg. Dat moet jij nodig zeggen, Eef. Nou. Te helle, twee uur later zeg, stel je even voor, twee uur later, ja. Ja, toen wisten wij het al. Ja, wij hadden het via de boordradio gehoord. Ja, ja maar niks zeggen tegen mij, niks zeggen. Sorry chef, maar wij dachten slapende man, wat overspannen misschien en wat niet weet dat niet deert, hè. Ja, nee, nee, te helle zeg, twee uur later, ik word wakker, kijk eens naar buiten, wolken. Pak mijn tas maar eens om mijn spits te repeteren voor het congres. Ik repeteer dat, slaap en wel, een beetje pijnlijke rug voor mijn oude, niet meer. Mm. En ik denk, wat zie ik? Kringelrook, rook, zeg, in de cabine, zware kringelrook. rook, brandt aan bakboord, geen mens die er erg in heeft, dus ik denk kalm blijven, paniek bezweren, gewoon doen, misschien valt het mee. Normaal handelen, dus ik zeg, beheerst, ontspannen, op een gewone conversatietoon, tot de heer naast mij, ik zeg, zo, gaat de reis ook naar Barcelona, zoals je dat zegt, maar zo gaat de reis ook naar Barcelona, hij kijkt mij aan, hij denkt even na, en hij zegt, nee, ik vlieg even naar Tokio. Ja, nou, dan kun je je voorstellen... dat ik toen even dacht dat ik gek weer heb. Dat, dat, dat ik toen de kop dwars in de wind heb gegooid... en brand ben gaan brullen. Ja, dat zag er even verdraaid kritiek uit, chef. Die hele zaak opeens wat. Potdicht van de rook, zeg. Nou, eerlijk hoor, toen kneep ik hem even. Ja, ja, ja, en in plaats... ...van dat men dan zijn positieve bij elkaar houdt... ...dat men koel cool de situatie overziet en handelt naar bevinden. Zoals jij, zeker? Zoals ik zeker? Ja, hoezo? Nou, ik weet wel dat ik opeens een gillende dikke vent op mijn schoot had zitten. Ik, ik gillen? Kom, kom, jij gilde. Ik zei alleen nog maar bij mist groot licht. dat zei ik. Ja, deze knaap krijg je niet gauw voor zijn apropos, chef. Biels, uh, wat wil je? En ja. dan meteen die kalme stem van die gezagvoerder over de boordradio. Dames en heren, er is geen gevaar. Onze instrumenten registreren geen brandhaard. Krap, hoor. Ja, dat zeg ik, Paul. Als je je maar bij elkaar houdt. Ja, hier ook, Maar meneer slaat wel even een raampie kapot in zijn ellende. Ja, allicht, hè, Een Beatles en Werkroos toezien. Kom, kom. Ja, ongelooflijk eigenlijk, chef. Dat, dat is me daar toch even zo'n soort van plexiglas, hè? Dat is ijzer, dat ja, spul. Ja. Met je vuist daar doorheen slaan, dat is in feite onmogelijk, hè? Kijk eens, dat woord kennen wij niet, Paul. Onmogelijk. Wij Beatles, wij kennen dat woord niet. Maar ik schoot wel even gemeen door, zeg, met die arm, hè? Ja, dat is dat verschil in druk, chef. Ja. Normale druk in die cabine en ja. buiten op die hoogte zeer eile lucht, hè? Dus u werd als het ware met uw oksel tegen dat gat geperst, begrijpt u? Ja, hoe het kwam, kwam het, Paul. Maar ik zat er wel mooi voor gek, zeg. Toen die rook er een beetje wegtrok En ik zat al wat ongemakkelijk op mijn oude, nietwaar? <coughs> al die mensen kijken. Nou zit die vreemde man met die rafeljas weer daar naar, naar de ijsberen te zwaaien. Ijsberen? Ja, we vlogen toen net over de Pool. Hè? Ja, ja, ik vlieg één keer over de Pool. Met mijn koude arm, 40 graden vorst of daaromtrent. Mijn vingers vielen eraf, zeg. En blazen ho, maar. Even in de hand blazen ho, maar natuurlijk. Want het hoofd zat binnen met de rest. Ja, en we moesten natuurlijk eerst even een heel stuk dalen, hè. Voor de chef hem eruit mocht halen, hè. Ja. Pas toen de luchtdruk binnen en buiten zo ongeveer gelijk was. Ja, ja, ja, ik zeg tegen die gezangvoerder... als je maar niet denkt dat ik zo blijf zitten in Tokio... mijn arm is geen uithangbord. Ja, en toen toe kregen wij die kou even naar binnen, zeg, door dat weer gaat. Ja, 20, 30 graden onder nul, zeg, stel je even voor. Nou, ja, ja, ja, daaruit toen wist ik helemaal niet meer waar ik kijken moest vanzelf, hè. Gingen de mensen zitten kijken van, nou zet die dronken lorgels nog op de tocht ook, onaangename sfeer, hoor. Ja, maar die rook, zeg, waar kwam die vandaan dan? Goeie vraag, Ter Helle, ja. Ja, moet je hem eens vragen, nee, even, even het kind, ja. Dat hebben we aan hem te danken. Aan mij? Aan Appie Prins zal je bedoelen. Ach, was Appie ook mee? En wie mag Appie Prins wezen? Appie Prins, die had ze geleverd. Ja, die had ze geleverd. De fabrikant heeft het weer gedaan. Nou, niet dan. Nou, ik heb het hem wel even gezegd, hoor. Ik ja. zeg, Appie, één blindganger is erg. Met één blindganger staat men als demonstrant voor gek. Ja. Maar voortijdige ontsteking, dat mag eenvoudig niet voorkomen. Appie, dat is misdadig. Ja, maar rookbommen bij je hebben, dat is misdadig. Ja, dat noemt jij misdadig, maar ja. rekent, dat, dat rekent ik tot de goede gewoonte. Oh. En gebruiksartikelen leveren met voortijdige ontsteking, dat is de consument blootstellen aan lijfsgevaar. Volgens ja. mij dan. Ja, volgens hem dan. Waarvoor had je die dingen dan bij je, jongen? Voor wie waren die bestemd? Nou, voor Franco vanzelf. Ah, ja, natuurlijk, ja. ja. Voor Franco vanzelf, mijn adjunct, zeg. Representant van onze nationale aannemerswereld, onze man in Barcelona. Die zal er even zijn gastheer uitroken. Ach, Ach, en nou zat je in het vliegtuig naar Japan. Nou ja, daar hebben ze een keizer, dat had ik ook al bedacht. Hij wel. Gooit hij hem niet in Spanje, dan gooit hij hem in Japan. Maar gooien zal hij. Bekeuring nummer zoveel, zeg man. Dat loopt er niet om, hoor, jongens. ...wat wij daar op dat tochtje aan boete bij elkaar hebben gevlogen. Ja, dat is natuurlijk allemaal strafbaar, hè? Dat kost goud, dat kost goud, daar gaat de bond. Goud kosten, wat dacht je? Reken maar eens even mee. Omweg gevlogen, raam kapot, onplotbare waar aan boord genomen. Nee, daar hebben de heren wel even over op hun poot gespeeld. Hoor. En toen moesten jullie natuurlijk weer terug. Oh, nee, houd daarover op. Hoezo? Nou, houd daarover op, zeg. Daar praat ik liever geen meer over. Paul! Chef, sorry, maar ik ben er nog altijd van over overtuigd... ...dat die kerel, nee, V4, dat hij het beste met ons voor had, chef. Mijn mening. Zeer juist. Ja, ja. Bij jou kan de jongen geen kwaad doen, Paul. Als hij jou voor drie uur een bloedneus slaat... Dan zit je waarachter nog stom te grinniken om meneer zijn aerodynamische wangedrag. Ja, chef, de moderne jeugdleider is niet kleinzeerig, hoor. Trouwens, dat weten de kerels ook wel. Wat nee. jij, joh? Ja, jij moet mij niet waar anderen bij zijn een grote mond geven, jij, Ja, pol. zeg, meneer Polleman gaat even, even een van zijn discipelen tot de orde roepen. Kom terug met een bloedneus. <lacht> en ik kon niet weg, natuurlijk. Ik zat hem met mijn broek. Zeg, ik begrijp <lacht> het nou even niet, hoor. Ik ben nou He? eventjes de draad kwijt. Nou, op de terugweg, nietwaar. Dus eerst proces voor baal in Japan. Ah, goed, punt 1. Nee, heeft tegen de Japanse politie natuurlijk weer even... ...vuile vasisten geroepen. Die mensen lachen gelukkig, hè. Betekent daar kennelijk iets anders. Dus toen heb ik het in het gesprek ook maar een paar keer laten vallen. Kregen ze maar achter opeens de pest in ze. Merkwaardig volk. Of ze verstonden mij wel en hem niet. Nou ja, je, je, je, je moet eens beter articuleren als je scheldt. Maar goed, goed. Doe met eerst de beste gelegenheid... Retour? Hè. Ja, ja, werden we op zo'n soort vrachtvliegtuig gezet, zeg. Ja. Met zo'n retourvliegende scheepsbemanning. Ja, ja, ja, ja. Plus een, een, een lading Japans aardewerk, zeg. Eng, hoor. Zeelieden en aardewerk. Wij troffen het niet. Hoezo niet? Nou, hoezo niet? Zeelieden en aardewerk, zeg hmm. ik. Kan je het slechter treffen dan? Dat luistert allemaal nou, hoor. Ik wist de mensen niet wat ik zag toen ik wakker werd. Oh, je sliep weer. Ik sliep weer. Die zat me weer pepermuntjes te voeren. Ja, maar, maar dan wakker worden, zeg. Ja. Twee uur later wakker worden. Met mijn buik op het plafond liggend dus. Mm. Kan je het je voorstellen? Nou, nee. Nou, ik ook niet. Ik wist ook niet wat ik zag, hoor. Op mijn buik, op het plafond. Ja, zeg. Ja. Toen vlogen we even ondersteboven namelijk. Begrijp je? Ja. Ja, ja nee, nee. Oh. nee. Nou, ik had even ergens tegen geleund dan eigenlijk, hè. Oh, ja. Ja, ja. Nee. ja neef even mocht van de gezagvoerder even in de cockpit rondkijken. Ah, oh. en toen leunde hij even ergens tegenaan. Ja, onder andere. Zeg maar gerust onder andere. Ik weet niet wat. Je weet, je weet, je weet niet wat je overkomt. Je weet niet wat je overkomt. Als je tussen het vloekend scheepsvolk op je buik op het plafond ligt. En een herrie. Zeg. Ja, dat was dat aardewerk in het vrachtruimtje. Ontzettend zeg. En die piloot razend natuurlijk, heeft. Nou, kijk, ik had net bij mezelf geconstateerd dat ik daar wel een potje kon breken. Toen nog wel. Maar ja, een potje of een vliegtuiglading. Dat maakt wel een verschil natuurlijk. <lacht> Maar hij had die keer zo weer recht hoor, die oude, heel knap. Ja, heel knap, ja. Nou, paniekhandeling hoor, nee, Zuivere paniekhandeling van die man. In één zwaai dat toestel weer recht trekken, zeg. Dat je daar als nietsvermoedend passagier weer rang naar beneden klettert. Richting vloer. Nou, en toen, ja, toen, toen is het dus gebeurd. Ah, ja. Het ergste dus. Mm -hmm. Fles gebroken. Ja, pas toen ik zat. Ja. Ah, ja. Ik ah, ja. merkte het pas toen ik zat. Niks gehoord van dat Japanse aardewerk in het vrachtruim nemen gaan, hè. Dat letterde ook weer op zijn plaats terug. Ja, ja, ja. Bijzonder onprettige situatie, zeg. Ja. ja, dat heb ik niet gauw hoor. Dat heb ik niet gauw dat ik met mijn figuur geen raad weet. Dat heb ik niet gauw. Moet er toch heel wat gebeuren? Hij kreeg zo'n kop, zeg. Als een kind. Zo'n kop. Rare kind met zo'n kop, Ach, zeg. verschrikkelijk, zeg. <lacht> en wat deed u? Ik deed niks. Wat moest ik doen? Ik denk, ik blijf zitten. Ik kan niet meer overeind. Ik blijf maar zitten. Gewoon, door niet opvallen. Moet jij eens proberen met hem in de buurt, het kind. Moet jij eens proberen niet op te vallen. Die weet waarachter nog via de boordradio de aandacht op je te vestigen. Ja, even. Mocht je er even door praten? Nee, nee, dat mocht hij helemaal niet, maar hij deed het. En dan weet je toch helemaal niet meer wat je overkomt, hoor. Als je opeens een bekend geluidende luidspreker iets hoort zeggen van... En dames en heren, het commando over dit toestel is zojuist overgenomen door de sabotagegroep Biels. Ja, ik, ik... <lacht> ik dacht eerst nog aan een grap, chef. Ja, ja, die gaat nog zitten schateren en op mij zitten wijzen. Hij heeft even koeltjes door de luidspreker mededeelt dat wij momenteel richting Cuba vliegen. <lacht> Hoe haal je nou Cuba in je malle komt? Nou, alleen nogal door het milde klimaat, niet? Ik denk weer over die koude pol. Ja, het... uh, ja, hier de moderne jeugd een beetje kou... En dan is helemaal een raad van waarom je zo nodig moest oproepen dat die dikke meneer vooraan de leider van de groep was. En dat ik een bom op mijn lichaam droeg. Ja, wist ik dat die kapot was? Zeg, nee, Veef, de gezagvoerder, wat zei die? Zeg, die had erom gevraagd. Die had er aanmerkingen op dat ik ergens tegen aangeleund had. Daar maakte hij een zaak van. Dat ik zeg, nee. zeg, wie ben jij dan helemaal... Hij zegt, ik ben toevallig de gezachtvoerder hier. Dat ik zeg, kijk aan. En daar heb ik dan wel even toevallig mooi de ziekte aan, aan gezag. Ik zeg, en als de onmondige passagier... en als de rechtmatige medezeggenschap zo nodig onthouden moet worden... dan zullen wij deze kist eens even bezetten. Vlieg jij maar eens rustig naar Cuba, oude muis. En wat zei hij, nee, Hij zegt, dat is nog van de week al de vierde keer. Ja, ramp, ramp. Eh. Met een de notabene Stel je het wel even voor, zeg dat je daar via de boordradio wordt voorgesteld... als de leider van de bende, tegenover zeeluis, zeg... mensen die pakweg zes maanden de wal niet gezien hebben... en die nu dan even met een boordevol gemoed... naar moeder de vrouw denken te vliegen. Ja, daar werd wel even duchtig gemord, chef. Ja, en men begon het te ruiken, pol Een volle liter ouwe, ik dreef. Ja, ik hoorde al zeggen van hij zit nog te hij ook... Dat ik sta in de algemene nervositeit half op om mijn excuses aan te, aan te bieden voor het kind. Ja, ter helle, je begrijpt. De ziel, kletter, de ziel uit de pijp. De wat uit de wat? De ziel uit de pijp, de, uit de, de fles. Kletter uit de pijp, van mijn broer. Dus ik denk, blijf maar zitten. Hij ja, je zit. Ja, ik, ik blijf zitten, nietwaar? Als het op zo'n manier moet, dan blijft dat maar zitten. Ik denk, dan moet Paul maar even naar voren om die snotneus dat orde te roepen. Nou, Paul, in actie, hoor. Ja, chef, sorry, ik weet dat u dat anders ziet, maar uh, ik ging tegen mijn zin, hoor. Ja. Inspraak, medezeggenschap, bezetting, het zijn stuk voor stuk zaken die u dwars tegen het, uh, tegen het haar instrijken. Maar toch, chef, deze generatie, deze huh? kerels, dat is niet ontkennen. Daar steekt een stuk pit in. En ja. een stuk puur idealisme. Waarvan ik, Chef, en wij van het Jeugdonk, waarvan wij altijd zeggen, moet je dat dan afstoppen? <tie> moet je daar de oud-bakken-rem van onze generatie op zetten? Huh? Of moet je dat dan juist eigenlijk niet dat kleine beetje hoogst noodzakelijke vrijheid geven? Dus chef, mag je dat wel pijn doen? Mag je dat wel kneuzen. <tie> <tie> Meneer, ontvoert even een lading gebroken Japans aderwerk naar Cuba en zingen maar, jongens. Oh ja, Cuba. Hoe was dat? Nou, het was een zeer zacht klimaat. Dat lag mij wel, Cuba. Nou, mij niet. Het mekka der progressieve vrijheden, zeg, jawel, maar toevallig wel het enige land waar we zonder meer in de boeien geslagen werden. Ja, nee, dat was niet om politieke redenen. Nee, nee. Nee, nee, nee dat weet ik waarachtig ook wel, zeg. Oh, er is je... een graad van misdadigheid waar geen enkel regime blij mee is. Ik, ik, ik heb het op het vliegtuigtrapje nog geprobeerd. Rink de kink, daar ja, klettert de hals uit de pijp. <lacht> ik denk, hou je mond maar, zeg maar niks meer, hou je mond maar. Ja, toch er nog iemand of u asiel wilde hebben, niet, chef, die, die, die kale meneer. Ja, ja, ik zeg, kijk, Hans, in het land der Baarden is Kaalkop koning. <lacht> vraag me of ik asiel, vraag ze, een wiels asiel. Ik zeg, ja, ja, zeg ik, voor drie collies en een dwergpinsertje. <lacht> Geboeid en wel met een bajonet in de rug. Het volgende vliegtuig ingejaagd, zegt huis toe. Deze troep waren ze liever kwijt. Men was als de dood voor ons. Vliegen als een gek, die nieuwe piloot. Nou ja, al was je het zelf, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Ik heb me dood zitten schamen. Hier, nog een rekening. Van een vliegtuiglading gebroken aardewerk ook in mijn zak, zegt. Dat gaat de bond goud kosten, hoor, wat ik je broem. Hier, oh, ook dat nog. Laat maar, ik pak het al. Biels, hier. Grote goden, zeg ik, neem hem op. Zeg ik, weet je wat ik doe? Neem hem op. En ik ben er niet. Ik wou gaan stil houden. Ik ben er niet. Wie is hier? Ja, meneer man. Ja, meneer man. Ja. Ja. Ik ben met vroeger teruggekomen. Ja. Wat, wat, wat? Ik bedoel, ik ben er niet. Ik bedoel, nou ja, ik ben er wel geweest. Ik bedoel, ik ben er bijna geweest. Maar ik wou dat je niet was. Is het duidelijk, meneer Rinderman? Nee? Nou, kijk. Hij is toch slot toch gebroken, hoor. Oh, mijn pijn. Nee, ik ben er, Nee, dat blijft volgende week meer biels en co